De Kamer is wel kritisch, maar een meerderheid staat voorlopig achter de jager. PVV, SP en inmiddels ook de ChristenUnie willen geen nieuwe steunoperatie. President Lukashenko van Wit-Rusland heeft aangekondigd keihard in te grijpen... als mensen opnieuw de straat opgaan. en noemde de betogers verraders. De afgelopen dagen waren er met name langs de grens met Polen demonstraties... tegen de beperkingen op de export van goederen... Het regime stelde die beperkingen in om te voorkomen dat goedkope Wit-Russische wit producten massaal worden verkocht in het buitenland en er tekorten ontstaan. Kaas, boter, maar ook koelkasten en gas zijn relatief goedkoop in Wit-Rusland, doordat Lukashenko onlangs de prijzen heeft bevroren. Lukashenko probeert te voorkomen dat de economie volledig instort. Wit-Rusland heeft bij het IMF aangeklopt voor een lening, maar daarvoor moet het land eerst hervormen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad. Daar staat voor de Koentenel 3 kilometer. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam... daar staat tussen knop het ippenburg en Delft-Zuid nog ook 3 kilometer. Nog problemen bij de spoorwegen, want tussen Den Bosch en Os... en tussen Den Bosch en Zaltbon rijden geen treinen... omdat de bovenleiding beschadigd is. De vertraging is meer dan een uur.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met dit half uur een reportage over de biercourier. En straks gaat publiciste Fleur Jurgens in onze dagelijkse opinie-rubriek... een appeltje schillen. Fleur, goedemiddag. Dag. Waar ga je het over hebben? Um, nou, eigenlijk over uh, de bewegwijzering op de Nederlandse snelwegen... Dat, uh, ja, dat die eigenlijk voor een normale weggebruiker uh, niet meer te snappen is. Want wat, wat voor borden moeten wij aan denken dan? Nou, bijvoorbeeld uh, aan uh, tot knooppunt Eemnes 26 minuten staat Aemnes. er dan ineens. Eemnes. Oh Eemnes. Nou, ik weet niet eens waar Eemnes ligt. Nou, en hoe lang ik er normaal over doe, zou ik het ook eigenlijk oh. niet weten. Dus. <laughs> nou, Jeroen, ik vind het een hele legitiem. Hebben mannen ook dit soort problemen met knooppunten, denk je? Ik, uh, ik denk het wel. Oh. Tom loze mannen in ieder geval wel. Mm. Oké, okay, nou, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst gaan we bier drinken. Ja, onze jongeren zijn de zuipschuiten van Europa. Vanmiddag behandelt de Tweede Kamer de nieuwe drank- en horecawet... waarin de regels voor de verkoop van alcohol worden aangescherpt. Maar intussen zit de branche niet stil... en weet men de wet en de controles te omzeilen. Want wie te jong is, maar toch wil drinken... kan zijn biertje dag en nacht gewoon thuis laten bezorgen. En geen haan die kraait naar je leeftijd, geen Sousa.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 Ja, natuurlijk maak je er boos omdat mensen er zo makkelijk mee omgaan. En dat ze kinderen drank geven. Die lever je niet een flesje, die lever je soms een krat of twee kratten, maar wat je wilt hebben. Dat is toch een vorm van zeer onverantwoord gedrag. Met bier en go. Hallo, ik ben Hans. Ik ben 15 jaar en ik ga zo een feestje geven. Er waren ook vrienden komen van 16 jaar en ik zou ze graag een biertje willen aanbieden. Dus ik ga ze even kijken of ik een biertje kan bestellen. Uh, je bent nog geen 16? Nee, helaas. Ja. En, en toch ga je het proberen? Uh, ja, gewoon de biercourier bellen. Kom maar op met dat bier. Kom maar op met dat Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. De biercourier, vergelijkbaar met de pizzacourier, behalve dat die dag en nacht bereikbaar is. Je hebt een feestje en midden in de nacht is de alcohol op. En je gaat naar internet en dan kom je opeens uh, tientallen mogelijkheden tegen om uh, alcohol te bestellen. En meestal bier. En uh, dat bel je dan. En uh, de goede biercourier brengt je binnen een half uurtje datgene wat je mist. Uh, hallo, met hand. Ik zou graag een uh, kratje Heineken willen bestellen. Ja, hoe lang duurt het voordat het hier is? Oké, okay, binnen drie kwartier. Uh, ja, kan gewoon aangebeld worden. Oké, okay. yo, hoi. Niks gevraagd. Ze vragen niet naar je leeftijd? Helemaal niks gevraagd. Ik heb gewoon besteld. Ik heb niet. ja, ik kon gewoon bestellen. Ik kon gewoon bestellen. In 2005 hebben wij uh, een onderzoek gedaan naar de biercouriers. Toen kwamen we op zo'n 15 couriers uit ongeveer. Nu zitten we uh, minstens op 50. En als je door gaat zoeken op het internet, dan vind je er vast nog wel meer. Dat is nieuw, dat is van de laatste paar jaar. Uh, met andere woorden, we hebben de indruk dat het uh, sterk is toegenomen. Leven de man die het bier Hip, hip, hip, hip! hoera! U hebt naar die bierverkoop op internet een onderzoek gedaan. Wat maakt die markt interessant? Uh, studentenhuizen die uh, feesten natuurlijk ook pas vanaf een uur of twaalf. Dus het heeft gewoon te maken met de openingstijden van de winkel. Ik denk dat, dat je daar moet zoeken. Uh, grote hoeveelheden kun je bestellen. Het wordt netjes thuis bezorgd. Vergeet dat ook niet natuurlijk. Je hoeft niet mee te slepen zelf. Dat maakt natuurlijk dat dit een groeiende winkel, een groeiende handel is. De bier, we hebben twee dingen onderzocht. We hebben in zondag... eerste plaats al die couriers gebeld. En gezegd, uh, kan ik bij u bestellen? Ik ben 15. Mag dat dan wel? Dus we hebben dat zo in een vraaggesprek telefonisch uh, voorgelegd En dan krijg je een mooi verhaal. Ja, dat mag wel, maar zijn uw ouders, zijn jouw ouders dan thuis? Uh, ja, mijn ouders zijn wel thuis. Uh, Oké, okay, dan kan ik het wel leveren. Mag dus ook niet volgens de wet. Hè. Je mag het niet, ook niet indirect aan een 15-jarige leveren. Vervolgens hebben we het in de praktijk uitgetest. We hebben echt een jongere bij de deur gezet, gebeld. Deur open gedaan door een 15-jarige. De onderzoeker zat netjes verstopt, natuurlijk, in de kamer. Die dekte natuurlijk de zaak wel af. En eens kijken of die 15-jarige dan wel dat kratje bier in ontvangst krijgt. We hebben het 50 keer geoefend totaal. En 50 keer was het mogelijk om 15-jarigen alcohol te laten krijgen. Werd er gevraagd naar zijn ID-kaart? Soms wel. En dan had de jongere een beetje verhaal. Ja, mijn ouders zitten er wel of zo en dergelijke. Maar ook heel vaak helemaal niet. En zelfs couriers eh, die voor de telefoon zeiden: van nee, nee, nee, dat leveren we niet. Die hebben we toch gebeld en die leverden het toch. Dus 100% niet naleving van de wet. Dit is jullie lekkere Oh, hey, goedenavond. Goedenavond. Ik je Zeker. Ja, alsjeblieft, is het 25 euro? 25 euro. Ja dat, ja, dat is 20. Dat is 5. Oh, Oké, okay. dankjewel. Zo. Veel plezier ermee. Dank. Oké, okay. hoi. hoi. Het kratje is binnen. Probleemloos gekregen? Ja. Hij belde aan, ik deed open. En uh, hij vroeg of ik een kratje bier had besteld. En ik zei, ja, ik heb mijn geld in de hand gedrukt. En hij... Uh, Vond het prima, en is weggegaan. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij aan mijn gezicht zou zien dat ik geen 16 zou zijn. En dat hij wel even had gevraagd naar mijn idee. snel Ja, kijk. Als ik heel eerlijk ben, verbaasd niet echt. En dat ze allemaal wel denken: van nou, als die 15 is, is die bijna 16. Laat ik niet moeilijk doen. Nou, we weten al uit andere onderzoeken dat de horeca bijvoorbeeld de wet ook helemaal niet handhaaft. De supermarkten doen het ietsje beter, maar doen het eigenlijk ook nog vrij slecht. Nu hebben we opnieuw gekeken naar een ander soort toevoerkanaal. Doet het helemaal slecht. Dus eigenlijk moeten we tegen de wetgever zeggen van... en te, straks tegen de gemeente zeggen van... doe je ogen open. Want als je echt wil dat jongeren niet zo makkelijk aan alcohol kunnen komen... en dat willen we allemaal heel erg graag... dan moet je dit meenemen. Echt boos om maken. Ja, natuurlijk maak je er boos omdat mensen er zo makkelijk mee omgaan. En dat ze daarmee eigenlijk ook kinderen drank geven. Want daar hebben we het eigenlijk over. Hè. Je geeft kinderen waarvan we weten dat drank heel schadelijk is. Die lever je niet een flesje. Die lever je soms een krat of twee kratten. Maar wat je wilt hebben. Dus dat is toch een vorm van zeer onverantwoord gedrag. De voedsel- en autoriteit die het formeel moet checken... en die formeel controle moet uitoefenen... Ja, die kan hier niets mee natuurlijk. Die kan moeilijk bij alle voordeuren staan wachten. Hebben ze het wel eens gedaan? Nee, ik denk dat de voedsel- en wareautoriteit weet dat het probleem bestaat. Maar controle is letterlijk, dat snapt ook iedereen. Dat is dus onmogelijk. En wat doe je nou met dit kratje? Wat ik je mee noem, Niet opdrinken in ieder geval. Even naar de vader van Hans. U hebt gezien wat er gebeurd is. Je bestelt en je, en je krijgt het gewoon geleverd. Ja, dat is heel bijzonder. Had u dit verwacht? Nee, ik had eigenlijk wel gehoopt dat hij het aan zijn gezicht zou zien... en zou vragen van, uh, uh, uh, nou, laat je ideeën even zien en hoe oud ben je? Ik had gehoopt dat ze in ieder geval aan de telefoon... voor de zekerheid vast zouden vragen van, hoe oud ben je? Um, en het, in ieder geval aan de deur, als hij, als hij iemand ziet van deze leeftijd... dat hij dan zou vragen op het idee en, en zou vragen van uh, hoe oud ben je eigenlijk. Wat vindt u nou van dit verschijnsel? Dat ze niet vragen naar het idee, daar heb ik echt wel moeite mee. Wat gaat er met, wat gaat er met dit bier gebeuren? Volgens mij komt het wel op hier. <lacht> geen Hans, ook jij bedankt. Nou, jij wilde voor je feestje graag een kratje bier bestellen. Wat vind je er nu van dat zo gegaan is? Ik zelf zou er geen misbruik van maken. Maar ik weet dat er mensen zijn die er wel misbruik van zouden kunnen maken. En je hoort zoveel over koma, zuipen en zo. Dus ja, dat vind ik niet goed. Het zou een beetje treurig zijn als een gemeente op een gegeven moment... De, de horeca en de supermarkten allemaal netjes op een rij heeft. Dat ze allemaal goed naleven. En dat vervolgens de biercourier daarvan gaat profiteren. Kom maar op met dat bier. Tot over deze reputatie van Peter Siebe... na aanleiding van een onderzoek onder biercouriers gedaan door Stap, de Stichting voor Alcoholbeleid. De naam Hans die we hoorden is gefingeerd... maar het was wel degelijk een uh, serieuze jongen van nog geen 16 jaar... die bier bestelde. Meegeluisterd heeft Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid PvdA. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo meteen begint in de Tweede Kamer de bespreking van de drank- en horeca-wet. Dit zo horende, wat is uw reactie? Nou, we gaan een aantal dingen aan de orde stellen, maar zeker de biercourier, Want um, ja, wij voeren een oorlog bijna met de verstrekkers van alcohol... omdat kinderen het zo makkelijk kunnen kopen in de supermarkt. Ja, en nu wordt het thuis bezorgd. En nu zie je dat uh, jongeren... Uh, als ik een jongere was onder de 15, en ik had zin in een gekoeld biertje op zondagmiddag... dan is het feest, want je gaat gewoon naar de biercourier. Je krijgt het veel, je krijgt het thuis, je krijgt het gekoeld... en er is niemand die naar je leeftijd vraagt. Nee. Bijna te mooi om waar te zijn... Maar daar gaan we natuurlijk gewoon korte metten mee maken. Ja, we hebben Bavaria nog even gebeld. Die zegt van nou wij herkennen dit probleem niet. We vragen wel zeker naar een uh, idee, een uh, identiteitsbewijs. Maar goed uit onderzoek van, dat, uh, van de stichting Stap blijkt dat alle gevallen die ze hebben onderzocht. Dat de minderjarigen gewoon bier kregen. Ja het is heel makkelijk om, uh, uh, om te kopen. Um, en ik, ik snap ook wel dat hier iemand uh, een slimme ondernemer is die in het gat springt. Want er zijn eigenlijk geen regels. Uh, om dit te voorkomen. En de handhaving is ook niet op orde. Uh, dus wat we moeten doen is zorgen dat verkoop via internet... dat daar een leeftijdcheck bij zit. En als het afgeleverd wordt, dat er ook een leeftijdcheck zit. Ja. Dat is één. Maar even concreet dan, via internet, een leeftijd check, hoe werkt zoiets? Nou, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is dat je een betaling via iDeal... iDeal, dan kun je controleren hoe het met je leeftijd zit. Uh, internet kan spelen, hebben, we, hebben, hebben wij bijvoorbeeld ook zo'n systeem... dat je de leeftijd checkt. Dus je rekent af met je bankpas en daaruit blijkt dat je... 16 jaar of ouder bent. Ja, precies. Nou, dat zou een optie zijn. Dat is natuurlijk nog steeds heel erg fraudegevoelig. Daarom moet je ook een tweede ding doen. Uh, Zorg dat als het afgeleverd wordt... dat je door middel van mystery guest, zoals Stap heeft gedaan... ook kijkt, houden bedrijven zich aan die regels? Hm. En als ze dat nou niet doen, dan zou ik zeggen... een heel strikt regime, Three strikes you're out... als je voor de derde keer alcohol verkoopt aan een kind onder de 16 omdat je zelf als verkoper zo dom bent om niet de legitimatie te vragen... Uh, dan wordt gewoon je vergunning ingetrokken. Dus dat worden steekproeven? Uh, ja, absoluut. Ja, want uh, stel die biercourier komt bij iemand thuis... het is een 15-jarige jongen... die kan geen identiteitsding uh, laten zien... Dan, dan nog wordt het bier natuurlijk verkocht. Dan gaat die man niet onverrichtig zaken terug naar uh, uh, zijn bedrijf. Nee, dat is dus precies het probleem. Net ja. als de, de pizzacourier: Je staat er al, je hebt al kosten gemaakt. Dus ik kan me ook voorstellen dat zo'n verkoper een beetje druk uitoefent... om zijn ene of zijn twintig kratjes bier uh, af te leveren. Uh, daarom is het nu heel erg belangrijk dat er een uh, hoge pakkans komt met een hoge afschrikwekkende sanctie. Ja. Dan laten mensen het dus wel uit hun hoofd om uh, die alcohol te verstrekken. Um, en ik vind het ook wel even belangrijk om te zeggen... Uh, waarom we het nou zo'n probleem vinden onder de 16. Kijk, we weten dat kinderen die te veel drinken... die worden aantoonbaar dommer. Omdat je hersens worden aangetast um, en op bepaalde gebieden niet meer groeien. Um, en dat is natuurlijk heel slecht voor kinderen. Daarnaast weten we ook dat kinderen die te veel drinken overlast, uh, agressie, uh, geweld vertonen... waar de hele samenleving last van heeft. Dus we moeten met z'n allen alles op alles zetten... om te zorgen dat de kinderen van de alcohol afblijven. Dan begin je bij de ouders. Hè, preventie, de eerste verantwoordelijkheid... ligt bij ouders en kinderen zelf. Maar daarnaast hebben ook de verkopers een verantwoordelijkheid. En die springen steeds weer in het gat. Supermarkten blijven verkopen. Nu hebben we weer de internetverkoop. Eigenlijk is het schandalig als je weet wat dit met de hersens van kinderen doet. En daarom moet de politiek nu echt gewoon een flinke stappen zetten... en zal ik dit vanmiddag in de Tweede Kamer aan de orde stellen. Ja, want dat is mijn vraag natuurlijk. Wat gaat u concreet voorstellen vanmiddag? Ja, twee dingen. Het eerste is dat er scherpe regels moeten komen... voor de verkoop uh, van alcohol via internet. Zoals u net heeft uh, geschetst. Precies. En het tweede is, zorg ook voor een gericht handhavingsbeleid. Er moeten veel meer handhavers komen, niet alleen op internet uh, of via internetverkoop... maar ook in de supermarkten en ook in de kroegen. Uh, en wat een nieuw voorstel is nog, dat heeft u dan de premier van... Uh, wij gaan ook voorstellen of het mogelijk is om de uh, alcoholverkopers... Mee te laten betalen aan de handhavingskosten. Oh, daar zijn... zullen ze blij mee zijn. Nou ja, dat, uh, zij zeggen allemaal dat ze heel erg hun best doen. Dus als ze goed hun best doen, dan gaan die handhavingskosten naar beneden. Daar is iedereen natuurlijk blij mee. Dus de PvdA vindt dat de verkopers van alcohol uh, moeten gaan meebetalen aan het beleid dat toeziet op uh, dat het verkocht wordt aan 16 jaar en ouder. Ja, we hebben dat bijvoorbeeld ook bij de kansspelautoriteit. Die ziet toe op uh, hoe kansspelen worden aangeboden. Uh, we hebben het bij de telecomautoriteit uh, in de financiële sector. Denkt hebben u we dat de minister ook. dit uh, ziet zitten? Ja, ik weet het niet. Het is een beetje de minister van de Vrijheid, Blijheid... en een klein beetje Gezondheid. Want dit is uh, mevrouw Schippers, toch? Ja, dit is ja. mevrouw Schippers van de VVD. Ze staat erg voor het bedrijfsleven... Maar in woord zegt ze dat ze ook kinderen wil beschermen. Nou, als we dan echt willen doorpakken met z'n allen... Zal ze deze daad bij het Zal woord moeten ze steunen. Voeren. En ja. anders ga ik op zoek naar een meerderheid in de Tweede Kamer. Want één ding, wij kunnen regels maken tot in de hemel. Maar als die niet worden gehandhaafd, dan zijn we helemaal nergens. Dus dat is een heel belangrijk punt uh, dat vanmiddag aan de orde komt. Ik wens u uh, succes erbij, Lea Bouwmeester van de Partijen van de Arbeid. Dank u Dank wel. U wel. Halliday, apple trees and buzzing bees. Wie schildert vandaag ons appeltje? En dat is Fleur Jurgens. Fleur, jij wil het hebben over uh, borden boven de snelweg? Ja, en wat is daar precies mee aan de hand? Nou, uh, die zijn heel uh, onduidelijk. Die geven allerlei informatie die ik helemaal niet wil weten. En uh, uh, de informatie die ik wel wil weten, die staat er eigenlijk niet op. Uh, om een voorbeeld te geven, er staat dan bijvoorbeeld... tot knooppunt Eemnes uh, 26 minuten. Maar ik weet ten eerste niet waar knooppunt Eemnes ligt. en Ten tweede weet ik niet hoe lang je normaal over, daarover doet. Nee. Dus het zou veel logischer zijn als er bijvoorbeeld zou staan... plus 10 minuten. Hè? Dat, dat, dan, daaruit kun je afleiden dat je er dus 10 minuten langer over doet dan normaal. Maar ja. dat staat er dus niet. Nee. Nou, en... Uh, uh, dan uh, ten tweede, uh, ik vind ook de bewegwijziging zeer onduidelijk voor bijvoorbeeld toeristen die in Nederland komen. Als je de Belgische grens passeert, hè, van België naar Nederland, dan kom je binnen en dan staan er borden Utrecht of uh, Den Haag. Maar ja. Amsterdam staat er dus niet. Nou ja, Amsterdam is toch de hoofdstad van Nederland. Ja. Dus het lijkt mij logisch als er op zijn minst een bord Amsterdam staat. Nou, Um, en daarnaast vind ik ook vaak de bewegwijzering heel inconsequent. Dus dan de, op, op een bepaald afslag staat dan wel een... een, een, een bijvoorbeeld een aanduiding ja, om het maar bij Amsterdam te houden. Amsterdam. Mm -hmm. um, maar één uh, dan ga je de snelweg op en dan staat... Het, staat het er ineens niet meer. En dan denk je, wat nu? Ja, wat nu? Moet ik nou richting Utrecht of moet ik richting Schiphol? Ja, ja. dat weet ik dan gewoon even niet. Dus eigenlijk, nou ja, de conclusie is... zonder Tom, Tom ben je gewoon ja ben je hopeloos verloren ja. op de Nederlandse wegen. Nou, dan moeten we even iemand van Rijkswaterstaat bijvragen. Dat is Hans Remijn, adviseur van Rijkswaterstaat. Goedemiddag, meneer Remijn. Goedemiddag, mevrouw. Kunt u uh, Fleur Jurgens helpen? Ja, ik denk wel dat ik er... Uh kan helpen. Oh. Uh, even met het eerste punt te beginnen. Ja. Dat bord waar dan uh, tot knooppunt 1 Nes op staat, dat, uh, oh. dat is een zogenaamde DRIP, een dynamisch route informatiepaneel. En mm -hmm. uh, dan moet ik eigenlijk het verhaal nog even in tweeën splitsen. Dat tot dat staat er, met zeer, uh, dat, dat staat er niet uh, zomaar, omdat oh. we in het verleden namelijk veel uh, klachten kregen dat mensen de informatie te vrijblijvend vonden. Nou, ik vind dit maar ook behoorlijk bijvoorbeeld... vrijblijvend. Dus dan bijvoorbeeld richting Amsterdam zoveel minuten en of zoveel kilometer file mm -hmm. dat in het verleden. We hebben dat tot en met, uh, nadrukkelijk opgezet om het eindpunt van die informatie, zeg maar de houdbaarheid van die informatie duidelijk aan te geven. En uh, het feit dat het knooppunt EMS niet iedereen bekend is, dat komt natuurlijk vooral doordat niet iedereen dagelijks daar in de omgeving van EMS rijdt. Maar, nee, maar ja, dan... Rijkswaterstaat heeft daar onderzoek naar gedaan en uh, wij hebben ontdekt dat... De, voornaamste, de mensen die voornamelijk baat hebben bij dit soort informatie... juist die mensen zijn die daar regelmatig vaak in wat spitsachtige omstandigheden langsrijden. En die weten allemaal donders goed wat ja, maar MS betekent. Dat vind ik dan toch wel ja, kwalijk, dat u dus kennelijk informatie verstrekt... alleen maar aan mensen die daar eigenlijk voor de gevorderde weggebruiker... dat, dat zegt u dan eigenlijk, want de niet-gevorderde weggebruiker... Eh, is dan eigenlijk aan zijn lot overgeleverd... Nou, die is niet aan zijn lot overgeleverd, want die heeft de bewegwijzering om op uh, te koersen, maar die zal het inderdaad uh, heel erg weinig zeggen. Uh, neem een ja. voorbeeld: die borden staan meestal bij ringwegen of uh, ja, randwegen rond grote uh -huh. steden. En wat er dan vaak wordt aangegeven is hoe lang het duurt als je langs de, maar zeggen, de linkerkant van die weg, van die stad, de, de route neemt, of wanneer je dat aan de rechterkant doet. En, met zo'n woord, als je ter plaatse een beetje bekend bent, kun je dus een keuze maken. Die mensen die wat minder bekend zijn, zullen wat minder snel geneigd zijn dat te doen. En die volgen dan meestal de bewegwijzerde route. Ja. Daar is op zich ook niks mis mee. want. De routiniers, is, om het maar zo te zeggen, dat is toch vaak 80% van wat daar op dat ja. moment bereikt. Ja. die kan een maar... plan trekken en dan is toch bereikt wat we willen. Namelijk een ontlasting van wat overbelaste wegvalt. Maar wat vindt u nou van mijn voorstel om gewoon te zeggen: nou, hè, dat knooppunt 1-les, dat vindt u kennelijk uh, heel belangrijk om dat te vermelden. Maar dan kunt u daar toch gewoon bij zitten, plus 10 minuten. Dus daar doe je dus 10 minuten langer over. Nou, dat begrijpt namelijk elke weggebruiker. Niet alleen de gevorderde weggebruiker, maar ook een naïveling als ik bijvoorbeeld. Ja, wat dat betreft kan ik u groot plezier doen, want uh, vanaf, ik meen, morgen staat dat er ook. Nou, kijk Succes! <lacht> <lacht> Om het even te verduidelijken, ja. ja, Rijkswaterstaat ja. is de laatste twee jaar aan het overschakelen mm -hmm. van de informatie die u waarschijnlijk uit het verleden kent. Er stond gewoon <lacht> altijd zoveel kilometer file en daar ja. stond dan soms ook, als er geen file was, filevrij. Nou, dat vonden veel weggebruikers onduidelijk. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan. en ja. De mensen wilden dat eigenlijk liever in termen van consequenties van hun rit zien. Ja, dat, dat en, is, ja. lijkt me heel logisch. Maar dan vraag ik me soms wel af, hè, Volgens mij bij Rijkswaterstaat moet toch een hele afdeling zijn... Uh, met uh, zeg maar, verkeerstechnici, dus mensen die toch over dit soort uh, problemen... heel diepgaand uh, en langdurig nadenken. Dan denk ik van, ja, hoe kun je nou eigenlijk... Ja, terwijl je op, op basis van gezond verstand eigenlijk al heel snel... Uh, tot een uh, oplossing kunt komen, zoals ik net voorstel. Um, uh, maar hoe kan het dan dat, dat, dat jullie daar eigenlijk twee jaar over doen? Waarom duurt het zo lang, is de vraag. Die twee jaar waar ik net op bedoelde, dat is de invoeringstermijn van wat wij dan noemen het vermelden van reistijden op de Rips. Dat is best ja. een complexe zaak, want er moeten erg veel zaken gebeuren in de vijf verkeerscentrales die wij hebben. Uh, vier van de vijf verkeerscentrales zijn inmiddels overgeschakeld op reistijden en niet alleen op reistijden ook op het vermelden van de aanvullend op vertragingstijden. Dus wat er nu gaat gebeuren, is dat u vanaf morgen overal in het land vindt, tot knooppunt EMS, en dan voor de ene kant bijvoorbeeld 23 minuten plus 10, ja. en aan de andere kant staat er misschien 22 minuten. Maar is het dan 33 minuten? Want ik ben ook heel dom hoor, op de weg. En het Totaal is dan 33, maar we hebben het zo makkelijk gemaakt ja. dat die 23 door de hele dag staat, oh. 24 uur per dag. Ja. En alleen uit het feit dat er plus zoveel achter staat... kunt u dus afleiden dat er iets aan de hand is. En u kunt er ook aan zien wat voor u de consequenties ja, zullen ja, zijn. Dat, als ik, denkt. dat lijkt mij heel verstandig. Alleen ja, wil ik toch nog, dat kan ik dan u wel u vast vertellen... ben ik toch heel graag nog van die knooppunten af. Dat zit me toch eigenlijk ook dwars. Ja, ik vind dat kunt ook u daarover iets zorgen? heel ouderwets. Knooppunt Velperbroek. Ja, ik heb geen idee, hoor. Dat uh, is een gevolg van het feit dat wij in Nederland ooit de keuze hebben gemaakt om die knooppunten en alle mogelijke historische plaatsen... Ja. oude boerderijen, uh, landgoederen, op te noemen. Ja. En uh, Dus toen wij eenmaal begonnen met die naamgeving op de wegwijzingen ja. en op de drips... zaten we daaraan vast. Ja, maar in deze u. tijd van de tom-tom, kunt u daar misschien eens een keertje vanaf stappen. Het zou natuurlijk heel erg goed mogelijk zijn om bij bijvoorbeeld een nieuw knooppunt... te zeggen we maken het een stuk makkelijker... Wij zeggen bijvoorbeeld bij een nieuw knooppunt bij Breda... dat het Breda-West is. Ja, lijkt Dan zal mij... de TomTom-generatie nog wel moeilijkheden Precies. hebben, denk ik. Want die kunnen het meestal helemaal niet meer zo goed. Nee, wij, uh, geen, wij het, hebben geen topografische kennis meer. Echt niet. Goed, nee. we gaan nee. het hierbij laten. Meneer Remijn, ja. dank u wel dat u zo ongelooflijk uh, aardig bent en welwillend... en alles doorvoert ja. wat wij graag willen. Hartelijk dank, meneer Hans Remijn, adviseur van Rijkswaterstaat. En Fleur, nou, jij bent weer helemaal gerustgesteld, denk ik. Nou, enigszins. Rij voorzichtig terug ja. naar Amsterdam. Ja, dat zal ik doen. Als u iets wilt terugluisteren of teruglezen... Uh, betreft deze uitzending, ga daarvoor naar onze website. Dit is de Dag.nu. Straks Villa VPRO met Ger Jochems. Ger, wat gaan jullie doen? Dag Jeroen. Ja, sinds vrijdag weten we waar de bezuinigingen op cultuur precies terechtkomen. Een ramp roepen velen. Maar in Engeland zijn de bezuinigingen nog een tikje ruiger. Hoe vangt de sector daar dit op? En dan om vier uur ons vragenuur, ons politieke panel met Dominique van der Heijden vandaag van NOS en Paul Jansen Telegraaf. En het gaat alweer over de steun aan Griekenland. Want politiek gaat die kwestie hier in Den Haag echt spannen. Maar nu is het nieuws met Onno Duivenede Wit. Radio 1 Het NOS-journaal. En over Griekenland gesproken, de Tweede Kamer steunt voorlopig de inzet van het kabinet om de financiële problemen in Griekenland aan te pakken. Minister De Jager is bereid de Grieken nog eens financieel te steunen, maar dan moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun steentje bijdragen. PVV, SP en ChristenUnie zijn tegen een nieuwe steunoperatie. Tankstations en wegrestaurants moeten meebetalen aan maatregelen tegen transportcriminaliteit. Dat staat in een plan van de transportsector en het Verbond van Verzekeraars dat is aangeboden aan minister Opstelten. De partijen willen in het hele land camera's op parkeerplaatsen langs snelwegen. Bij een proef vorig jaar tussen Rotterdam en Venlo waren er op beveiligde rustplaatsen... maar vier gevallen van ladingdiefstal en berovingen van truckers tegen 74 een jaar eerder.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 Op de ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad is ook een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Daar staat 3 kilometer en de andere kant op. Daar staat tussen Oostdorp en Oud-Zuid ook 3 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO live vanuit Den Haag vanaf het Binnenhof. Zoals elke dinsdag, Zometeen na vier uur, ons eigen politieke vragenuur. U hoorde het net al in het nieuws, dat gaat natuurlijk ook over steun aan Griekenland. Minister De Jager is nu op weg naar Brussel en heeft uh, van de Kamer toestemming gekregen... om in te stemmen met eventueel nog een extra hulprondje aan Griekenland... maar onder hele stringente voorwaarden. En de Kamer is bereid hem daarin te volgen. Behalve de PVV, de SP en inmiddels ook de ChristenUnie. Die hebben heel duidelijk laten weten, echt geen cent meer naar Griekenland. Dus daar gaan we het over hebben in ons politieke vragenuurtje. En daarvoor over van alles en nog wat. Maar in elk geval ook over de bezuinigingen op cultuur hier in Nederland. In Engeland weten ze daarover mee te praten. En we vergelijken die situatie. Wilt u zich met ons bemoeien? Doe dat dan vooral via onze site www.villavpro.nl dit is Radio 1, villa VPRO. Ja, in dictaturen als Afghanistan, Libië, Iran en Noord-Korea maken steeds meer mensen gebruik van het zogenaamde stealth internet Dat is een soort schaduwinternet wat buiten de officiële kanalen omgaat en dus ook niet kan worden uitgeschakeld door die overheden. En zo kunnen de mensen daar veilig communiceren met de buitenwereld. Nou, de New York Times onthult dat de Verenigde Staten... deze projecten technisch en financieel steunen. Met maar liefst een kwart miljard dollar. Danny Mekietz, hij is internetondernemer. Goedemiddag Danny, je bent ook lid van hey, ons panel. Hallo. Ja, dat klopt. Hey. <laughs> zeg, uh, stealth, dat kennen we natuurlijk van stealth-jachtvliegtuigen. Dat zijn uh, jachtvliegtuigen die onder de radar vliegen... die onzichtbaar zijn voor radar. Hoe werkt dit stealth-internet nou precies? Ja, kijk je moet het zo voor je zien. Normaal gesproken is een internetgebruiker onderdeel van het lokale landelijke internetnetwerk. En op het moment dat je deelneemt aan het verkeer, net als in de lucht, dan ben je zichtbaar. Dan ben je een actieve deelnemer. Dan kunnen overheden die controlerende functies uitoefenen op dat internetnetwerk zien dat je daar bent en wat je daar doet. Nou, dat is natuurlijk een doorn in het oog uh, als het gaat om bijvoorbeeld gebieden die bevrijd willen worden, als het gaat om onderdrukte gebieden. Mm -hmm. En om dus onder de radar te kunnen blijven, moet je dus een andere manier vinden om op het internet terecht te komen. Nou, en wat de Amerikanen nu ontwikkelen, dat is een systeem waarbij laptops en telefoons elkaar dichter naar de grens, de fysieke grens van het land helpen, om zo over de grens naar een ja, normale internetverbinding te gaan die niet wordt gereguleerd door een overheid. Wacht even, Eigen... je gaat vanuit het land, dus niet in ja. het land zelf, maar vanuit het land heb ja. je eigenlijk een soort uh, uh, mobiel die jou naar de grens brengt, zodat je veilig in een ander land kan gaan ja. communiceren, dat is het? Ja. Maar ja, doorgaans dat... is het zo dat je je laptop of je mobiele telefoon verbindt met het internet. Thuis hier in Nederland hebben we een kastje in de muur, daar stop je je laptop in. Mm -hmm. En dan heb je vervolgens toegang tot het internet. Nou, als je dat in een onderdrukt gebied doet, dan heb je dus te maken met een ge gecensureerde internetverbinding. Dan kun je bepaalde pagina's niet bekijken, maar erger nog, dan wordt er vaak meegekeken met wat je doet. Nou, het probleem is dus hoe kom je vanaf de plek waar jij bent op dat moment naar een veilige internetverbinding. Een internetverbinding waarbij je niet wordt afgeluisterd en een internetverbinding waarbij je wel toegang hebt bijvoorbeeld tot informatie van ontwikkelingshulporganisaties. En dat je dus ook mensen kunt waarschuwen voor dingen die er gebeuren. Mm -hmm. nou, en wat het vaak is in dit soort landen is dat het land zelf, daar kun je het internet niet op gaan, want dat is niet veilig. Maar soms heb je uh, een buurland waar dat wel het geval is. Alleen normaal kom je bij zo'n buurland terecht via het lokale internet. Nou, om dat dus over te slaan is Amerika dus aan het werken aan een techniek waarbij je laptops en telefoons met elkaar in verbinding brengt. En in plaats van dat je direct het internet in het land zelf opgaat, ga je dus net zo lang via die mobiele telefoons en via die laptops verder het land in, of liever gezegd het land uit, totdat je dus op een plek terechtkomt waar het wel veilig is om het internet te gebruiken. Maar mobiele telefoons zijn toch ook te onderscheppen, Danny? Ja, dat klopt. Daarom wordt er voor deze techniek gebruik gemaakt van een frequentie, die normaal gesproken niet wordt gebruikt voor mobiel telefoonverkeer, mm -hmm. maar speciaal voor dit netwerk. Okay. Dus is een aparte frequentie en dat gaat dus niet via de zendmasten van mobiele telefoons, want dan zou je een probleem hebben. Dit systeem is dus ook stel omdat het geen gebruik maakt van de mobiele zendmasten. maar dus de mobieltjes onderling van mensen die dus veilig internet willen hebben. Uh, helpen elkaar verder. In plaats van dat je dus van overheidsgereguleerde internet. of een mobiele telefoonnetwerk gebruikt. Te hoe ingewikkeld is, is het om dit in elkaar te zetten? Het duizelt mij. Nou, kijk, op zich de basistechniek. om dus die telefoons met elkaar te koppelen. en met elkaar te laten praten. en dus zo verder het land uit te gaan. dat is niet zo ingewikkeld. Maar mm -hmm. je zult op een gegeven moment merken dat als deze techniek breed omarmd wordt we gaan natuurlijk overheden pogingen doen om dat netwerk op te komen, om te zien wie daar gebruik van maken en als het even kan het te verstoren. Nou, daarom zijn de Amerikanen uh, aan het werken uh, op twee niveaus om dit nog veiliger te maken. Ten eerste de radiofrequentie, dus van het signaal die wordt gebruikt tussen de verschillende telefoons en, en uh, laptops, uh, dat moet kunnen veranderen. Dus mm -hmm. dat je bijvoorbeeld ieder uur op een ander uh, netwerk terechtkomt. En daarnaast werken ze, en dat is al in een heel ver, vergevorderd stadium... aan technieken waarmee wat je verzendt via dat netwerk... Uh, versleuteld wordt. Dus dat wordt verpakt in een geheim doosje. Yeah. En dat kan niet geopend worden. En op die manier uh, is het dus nog veiliger dan de techniek eigenlijk al is. Ja, en dat kost heel veel geld. En dat kost ook heel veel tijd. Omdat dit dus echt iets nieuws is. Je kunt dus geen gebruik maken van bestaande internettechnieken. Maar je zult bestaande uh, encryptiemethoden, zoals dat heet, beveiligingsmethoden, zul je dus moeten ombouwen, zodat het voor dit nieuwe netwerk geschikt is. Denk je niet dat het een kwestie van tijd is en die overheden die weten hier ook weer een mouw aan te passen? Nou, kijk, dat is dus het lastige, want bij het internet is het zo dat je één netwerk hebt. Het is dus een geheel uh, van, elkaar, uh, van op elkaar aangesloten computers. Dit is ook wel één netwerk, alleen er is niet één centraal punt. Er is niet één kabel of er is niet één apparaat waar al het verkeer doorheen gaat. Hmm. Dus als een overheid in bijvoorbeeld een land als Afghanistan... dit systeem zou willen jammen, zou willen verstoren... dan moet je op heel veel plekken tegelijk, en dat is heel ingewikkeld... moet je dat netwerk gaan verstoren. En zelfs dan zijn de apparaten in staat om via andere frequenties... En met andere versleuteltechnieken om alsnog met elkaar in contact te treden. Dus ja, het gaat zeker zo zijn dat overheden dit zullen proberen tegen te houden. Maar aan de andere kant, de techniek is inmiddels zo ver dat ze nooit 100% dit systeem uit kunnen schakelen. Hmm. Oké. Okay. Wat zou het belang zijn van Amerika? Behalve dat ze het natuurlijk altijd leuk vinden om nieuwe dingen uit te vinden en er misschien ook geld aan kunnen verdienen. Het gaat namelijk ook om landen die vaak door Amerika wel gesteund worden, waar regimes ja. wel gesteund worden. Het is een beetje dubbel. Ja, nou kijk, wat je heel erg ziet is dat er op dit moment eigenlijk een soort van strijd gaande is tussen Amerika, maar ook Europa, van hé, wie zijn nou de grootste bevrijders? In de wereld. We zagen het al toen het, over, toen het ging over de inzet van F-16-vliegtuigen boven Libië. Ja, wie kan die nou sturen? Wie stuurt die dan niet? Amerika heeft het daar een beetje af laten weten. En dit is volgens mij een perfecte manier voor Amerika om te laten zien: kijk, Amerika is het vrijheidsland. Wij steunen bevolkingsgroepen die bevrijd willen worden uh, van regimes waar ze niet blij mee zijn. En ja, dat gaat dus soms ook over partners van Amerika... maar in de meeste gevallen is dat natuurlijk niet het geval. Amerika ja. doet dit ook om echt een goed imago te creëren. Ja, Danny, één klein, klein puntje nog. Misschien kan dat kort. Uh, nu is het ook zo in Amerika, heb ik altijd begrepen... dat je zaken niet zo mag uh, uh, versleutelen... dat ook de overheid er nooit achter kan komen. Hier werken ze nu aan om dat beleid te ondermijnen natuurlijk met deze te techniek. Nou ja, ja en nee. Kijk, in Amerika mag dat niet... Maar dat betekent natuurlijk niet dat het buiten Amerika ook niet mag. Nee, dat dat weet ik wel, maar ze gaan mensen die tegen hun eigen regime zijn in de Verenigde Staten. die tegen deze re regering zijn. die gaan ze natuurlijk wel makkelijk maken om dit soort. om allerlei dingen uit te gaan halen. en met, ver, uh, met versleutelde berichten uh, naar elkaar toe. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook waar. Ja. En het zal me ook niet verbazen overigens. als de Amerikaanse overheid. dat weet ik niet zeker, moet ik erbij vertellen. Maar het kan natuurlijk prima zo zijn dat zij de mensen die deze technieken ontwikkelen vragen om toch een achterdeurtje in te bouwen, waardoor zij er zelf oh, wel okay. bij kunnen. Ja, ja, zo werkt het meestal. <laughs> goed. goed, Danny Mekic, hartelijk bedankt. Heel graag gedaan. Tijd dan nu voor onze serie Wonderlijke, maar ware verhalen in één minuut. Pst, één minuut. Capriccio is eigenlijk een beetje de koning van alle rozen. Als hij openkomt, wordt hij heel mooi oker, okergoudachtig. Dan blaas ik hem altijd even in. En er kwam hier in de winkel een, ja, een oud tantetje, en die kwam in de winkel wat bestellen bij mij. Het was voor de kerst en ik geloof dat dat uh, dan haar, uh, haar zuster was. En die zei van, uh, je stelt me niet teleur hoor, je maakt er wel een beetje een knap stukje van. En uh, nu kwam ze terug en ze zegt van ik laat het volledig aan jou over Anton, want uh, je hebt het volledig keer zo mooi gemaakt, maar het is nu voor de man. Het was uh, behoorlijk kort op elkaar, dus uh, je kunt eigenlijk wel zeggen dat diegene is overleden aan een, uh, aan een gebroken hart. Dan vaak is het zo dat uh, een paar maanden later uh, dat je ruwwerk maakt voor de volgende, voor de partner, in dit geval de man. Klaar. Zo, zo wordt hij. U hoorde 1 minuut gemaakt door Marije Schuurman-Hes. Voor meer één minuut gaat u naar onze website vpro.nl/slash één minuut story of the things I've found Hanging out and drinking with my friends in the cathedral grounds I'm late to dodging drunks as we dance along Jury Street As we wander uptown to the railway our friends to meet There's something about on the top step of the barter cross Sitting on the benches by the bridges at the riverside Counting down the hours for the buses cause I missed my ride There's something about coming back to your hometown Somebody else will sing the- This place still feels the same There's something about coming back to your hometown again The place where you grew up and where you found your first friends And none of them still live here But I've got nowhere to go well, I'm a Wessex boy I'm a Wessex boy Frank Turner met Wessex Boy. Sinds vrijdag weten we dan eindelijk waar de bezuinigingen op de cultuur terecht gaan komen. Bijvoorbeeld de orkesten in het noorden, oosten en zuiden van het land... krijgen het ontzettend hard voor de kiezen, enorme kortingen en fusies. Podiumkunst en beeldende kunst worden harder getroffen dan de musea. En in het algemeen laat staatssecretaris Halbe Zijlstra... De topinstellingen, zoals bijvoorbeeld het Nederlands Danstheater Theater of de Opera en het Concertgebouw Orkest, relatief met rust, maar dat gaat dan wel ten koste van kleinere instellingen. Totale bezuinigingen 200 miljoen op de 940 miljoen die de staat nu aan cultuur uitgeeft. En de reacties waren natuurlijk te voorspellen. Kaalslag, buiten alle verhoudingen en de nucleaire winter zou zijn ingetreden. Engeland heeft in de jaren 80 en onder de Conservatieve vorig jaar ook stevig bezuinigd op de kunsten. Die weten dus waar ze het over hebben al. Precies. En de vraag is, heeft dat zo destructief uitgepakt? En hoe heeft men dat opgevangen in die sector daar zo? Boven de meulen, muziekproducent, recensent, opera deskundige, omroepmedewerker. <laughs> En jij werkt sinds 2001 bij de BBC in Londen. En je bent producent van opera's en presentator van, het wereldberoemde, van de wereldberoemde Proms. Hallo, Bo. Hallo, en ex-collega van jullie allebei. Zo is ja, dat. Ja, van de wereldnet. Daarom ja. jij en jou hebben we ook. Ja, mag. Hè? <laughs> uh, Bo, schets even hoe ruig de bezuinigingen op de kunsten bij jou in Groot-Brittannië zijn uitgepakt. Daar zal ik even dicht bij huis beginnen. Bij de BBC moesten er 10.000 mensen uit... Mm -hmm. Zo. Um, het is een flinke organisatie, maar 10.000 mensen is heel veel. En voor mij persoonlijk heeft dat grote gevolgen gehad. Want ik was uh, de laatste jaren uh, weliswaar bijna 100% in dienst. Maar wel als freelancer. Mm -hmm. En er is een freelance stop. Dus zij mogen gewoon geen freelancers meer in dienst nemen. Dus deze zomer is voor mij ook een promsloze zomer oh. geworden. Ja. Oh. Nou ja, nu, nu dat, dat is een heel, heel concreet iets. Um, je merkt het voor een deel al. Er is, er is, denk ik, zoals in Nederland ook... een algeheel gevoel van drama, mm. uh, hoe erg het is. En elke dag verschijnt er wel weer een protestbrief... van ofwel een grote acteur of een schrijver... of een theaterdirecteur hè, of een museumdirecteur. Maar uiteindelijk komt niemand toch de straat op, hoor. Het is hier niet zo dat we nou dagelijks grote protestmarsen door Londen hebben... van bewaar onze cultuur. Dus het... Maar je merkt wel dat er kleine instellingen onderlijden. Dat is dan um, hetzelfde als hier eigenlijk, hè? dat de kleintjes inderdaad in onder gaan. Ja, de, de, het, is, het is wel heel raar gesneden. Um, er is zeg maar 30% van het totale budget van uh, uh, het Fonds voor de Podium, of fonds voor de Kunsten, heet dat dan hier, mm -hmm. uh, afgehaald, maar wel heel erg ook gekeken waar wel en waar niet. En een beetje hetzelfde als in Nederland, de echte grote publiekstrekkers, Tate Modern, Tate Britain, uh, dat zijn al, die zijn allemaal buiten schot gebleven. Maar er zijn bijvoorbeeld allerlei educatieve projecten die wegvallen. Er zijn veel bibliotheken die dicht moeten. Kleine bibliotheken, lokale. Want het gaat samen met de bezuinigingen die er al zijn. En vergeet niet, er wordt ge sowieso op overheidsuitgaven uh, gesneden als, als gekken. Uh, dus de lokale overheden leveren al zo ontzettend veel in. Daarbovenop nog ja. eens die 30 procent. Dus het, het hakt echt overal dwars doorheen. Is het subsidieregime in Engeland... als het gaat om kunst en cultuur te vergelijken met dat in Nederland? Nee. Tot op zekere hoogte roep ik nee. Nee. Um, de, de, dat wat ik net zei, hè, ja. dat, dat, dat fonds, de, de Arts Council, krijgt een enorm bedrag per jaar. Daar gaat 30% van af. Mm -hmm. En daar doen ze alles van. En daarnaast hebben we zoiets dat heet de National Lottery. En dat is de staatsloterij. Van elke pond die iedereen koopt, uitgeeft aan een, aan een lotto-ticket, gaat 28 pence, dus 28 cent van dat pond, gaat naar uh, verschillende liefdadigheidsinstellingen. En daar wordt dus ook voor miljoenen en miljoenen aan uh, kunst gesubsidieerd. Oh. Maar daarnaast hebben wij gewoon zulke debielrijke mensen in dit land, want het is natuurlijk <tie> toch een uh, absurde situatie dat zo'n Lloyd Webber bijvoorbeeld met zijn musicals uh, gewoon 31 miljoen pond geeft aan een museum dat graag een, een Picasso wil behouden. En dat hele systeem van mecenaat, van echt schatrijke mensen die geld geven letterlijk aan uh, kunsten, dat, dat bestaat in Nederland zo goed als niet, hè, op een paar grote uh, namen na en wat grote mm -hmm. fondsen in Nederland. Maar in Engeland is dat een hele substantiële tweede inkomstenstroom voor musea, gezelschappen, uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Mm -hmm. ja. Nu even over hoe men dat opvangt uh, bij jou, Bo. Uh, want wij, wij, wij stuiten hier op een proefschrift van een meneer Pim van Klink... En die had, uh, die had uh, eerst de situatie in Engeland uh, geanalyseerd. En die zegt, ja, wat je toch in Engeland gezien hebt in de jaren tachtig... en nu ook weer kort na die bezuinigingen van de conservatieven... Uh, zie je toch een enorme opbloei van initiatieven, van nieuw talent... van andere financieringsvormen. Niet bij de pakken neerzitten. Het is een soort regeneratie van de hele sector. Zo bracht hij dat. Klopt dat een beetje? Nou, dat is allemaal heel rooskleurig. En dat is natuurlijk voor een deel waar. Kijk, je kan ook zeggen... Oh, Onder het apartheidsregime bloeide de uh, zwart-Afrikaanse cultuur. Zo, wat een vergelijking, Bol. Nee, maar, nee, maar bedoel maar, zo kan ja. je het ook zeggen. Hè? Ja. Nou, al, in een onderdrukking of in een bezuiniging... zijn er altijd initiatieven, mensen die tegen de stroom in... extra hard gaan werken om hun ding te, te doen. Mm -hmm. En t, op zich zijn daar ook een heleboel geluiden... die zeggen, daar is dus niks op tegen. Heel goed een beetje leren hoe het is om, om, te, om, om hard te werken voor je kunst. Ja. Maar... Dat geldt, denk ik, alleen maar voor de meest bevlogen kunstenaars... die al een weg gevonden hebben of die hun eigen geluid al gevormd hebben. Ik, ik hoor in Engeland toch heel erg veel om me heen... dat met name uh, de kleine dansgezelschappen, uh, kleine toneelgezelschappen... die het experiment normaal opzochten, kunnen geen kant meer op. Um, er is al sowieso in Engeland veel minder experiment... dan er in Nederland was. Het is hier mm -hmm. allemaal toch braaf toneel. En er zijn honderdduizend redenen voor te verzinnen waarom dat zo is. Maar uh, er is veel... Veel minder experimenteel theater is, veel minder experimentele dans. Uh... Dus die vergelijking van dit is, zal wel goed komen. En onder uh, Thatcher is er ook een, een, een groep mensen opgebloeid. Ja, natuurlijk, die zullen er altijd zijn. Maar onder Labour hebben we ook fantastische nieuwe kunstenaars gehad. En ik geloof niet dat je nou maar dan maar moet roepen: hup, alles weg. En dan, dan bloeit het goede wel op. Ja, in, uh, ze zeggen ook altijd dat in de Anglo-Saxische landen, dus Engeland en de Verenigde Staten, dat er veel meer een cultuur van mecenaat is. Spreekrijke ja. mensen die. Wat, je net, zei. wat ja. je net zei al met Andrew Lloyd Webber. Is dit is dat een uitzondering? Of zijn zijn er een paar van die hele rijke mensen? Of is dat zo? Is het is echt zo meer zo? Nou, dat, dat, dat heeft twee redenen. Eén reden is dat, het extreme, dat, dat, dat er extreme rijkdom is. Er zijn hier mensen die in huizen wonen van 50 miljoen pond. Mm -hmm. um, en die dus een jaarinkomen hebben van ettelijke tientallen miljoenen. Zo niet meer. Maar daarnaast is er een, een cultuur die ook een belastingverlichting geeft. Bij het doneren aan kunst en aan, aan, aan liefdadigheid. Ja, ja. Dus uh, voor elke pond die je uitgeeft... kan je via een belastingssysteem de helft weer terugkrijgen. Dus het is heel aantrekkelijk voor sommige mensen om zowel als imagobouwer uh, aan, aan de kunsten of aan andere liefdadigheden te geven. Maar kan jij je voorstellen is... Bo, omdat dat bestaat, hè, sorry dat ik je onderbreek, omdat dat bestaat in, in, in Engeland, dat er mensen zijn die zeggen, oké, okay, nou de hele kale basisvoorzieningen moeten maar door de staat gedaan worden en verder als die rijke mensen dat zo graag willen, lekker, dan leunen we daarop, dan, dan, dan is het helemaal niet onterecht dat we niet met z'n allen die subsidie opbrengen. Laat zij het maar doen. Ja, dat, is, dat, dat zou je kunnen denken, maar het betekent wel dat het dan ook dat soort rijke mensen zijn die de smaak gaan bepalen ja. hè? en die het aanbod gaan bepalen, want denk maar niet dat de gemiddelde uh, rijke zakenman in experimentele meme gaat uh, investeren ja. natuurlijk. Hè? Ja. Experimentele meme wat stel ik me daarbij voor? Dat je toch stiekem iets zegt. Dat is een <laughs> ja, nee, dat is een ja, zoiets, of, of in het donker. Ja. Ja. Heb je ja. al hele bizarre uh, sponsoringprojecten gehad, van een, een, een, een klassieke... Concert dat door een heel onwaarschijnlijk product uh, gesponsord wordt. Nou, dat heb ik nog niet. Maar ben ik zelf wel aan het proberen, moet ik oh, ja? eerlijk zeggen. Ja. Eens. Uh, nou, ik, ik uh, heb, had een aantal dingen waarvan ik dacht dat ik dat zo nodig moest gaan produceren. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon kijken of ik uh, Abramovic kan strikken met, met miljarden. Uh, zijn miljarden. Uh, zijn vrouw houdt. Een rijke man die een paar voetbal. voetbalclubs ja. heeft. Ja, ja zo'n rijke Rus van, van aardolie en gas. Uh, ja. Die van zijn gekkigheid niet meer weet wat hij moet met dat geld. En die schijnt een vrouw te hebben. Die dan uh, zogenaamd van beeldende kunst houdt. Die zal wel van prachtige uh, beelden in haar te de grote tuin houden. Maar dat maakt me niet uit. Dus ik dacht, nou, dan moet ik maar eens kijken... of ik op die manier toch uh, ergens binnen kan komen. Nou ja, weet je, dat staat natuurlijk op zich nergens op. Aan de andere kant is het net zo irreëel als dat het reëel is. Want voor hetzelfde geld zegt zo iemand ja... Leuk, doe maar. Hmm. En hier heb je 2 miljoen. Ja. He, zo, ga, zo groot zijn de bedragen waar mensen hiermee spelen. Ja. Voor de je grap. zei net, uh, uh, um, die bezuinigingen, dus het is een beetje vergelijkbaar. Ook in Engeland worden de, kleine, de kleintjes een beetje gepakt. Maar wat je ook zei, is dat er zoveel educatieve programma's verdwijnen. Ja. Dat is natuurlijk wel zorgelijk. Dat het ook in de educatieve sfeer, dat daar een kaalslag dreigt. Dat is verschrikkelijk. En dat, dat ben ik, daarvoor ben ik ook zo bang dat dat in Nederland gaat gebeuren. Ja, plan dat je, hier. Ja, je krijgt een generatie die cultuurloos op gaat groeien. Iedereen weet, uh, en dat, dat zal voor jullie twee ook gelden... dat je gestimuleerd wordt in cultuur door, ofwel door je ouders... of door een leuke leraar, of door een gekke uh, uh, hulpdocent... die je meeneemt naar het theater of die de schoolmusical doet. Noem het maar op. Je hebt die inspiratie al heel jong nodig. En wij gingen in mijn jaar, uh, hey, als, als kind, hmm. gratis naar uh, het museum in Deventer... En we kregen voor vier gulden we alle theatertickets die we in de Schouwburg wilden hebben. Enzovoort enzovoort. En dat stimuleer je. En als je die educatieve kant weghaalt... die ouders die allemaal hard moeten werken om al dat grote geld te verdienen... die gaan ook niet met hun kinderen uh, nee. elke week naar een voorstelling of overdag naar een museum. Nee. Dus je creëert volgens mij een generatie van cultuurloze mensen. En dat los je volgens mij pas in vijf generaties weer op. Want ja. die geven het ook niet aan hun kinderen door. Nou, waar, waar, waar gaan we dan in grote naartoe? Uh, Bo, tot, tot slot. Bo. Van, van de Meulen tot slot. Um in Nederland uh, is er een politieke sfeer ontstaan... waarbij gezegd werd... Uh, die rechtse partijen die vinden die cultuur en kunst allemaal linkse hobby's. Hey, ontstaan in de jaren 70... waar Brinkman de jaren 80 godzijdank een eind aan gemaakt heeft. En er, wo er wordt gezegd... die bezuinigingen die komen gewoon voort uit rancune ten opzichte van die tijd. Speelt die discussie bij, jou bij jullie ook in Engeland? Ja, voor, voor een deel wel. Uh, nu is alles wat er door de nieuwe regering... conservatieven en, en, en, en lipdems gezegd wordt... altijd... Tegen het afgelopen beleid van hè, de, de afgelopen twaalf jaar labor. Zeg maar. Dus alles wat ze doen, is zich afzetten tegen uh, de voorgangers. En, uh, dus of het nou om cultuur gaat of om andere bezuinigingen, alles is de schuld van labor. En alles wordt door de conservatieven en door de Dems uh, leuk opgelost. Maar um, dat linkse hobbygevoel is wat minder. Omdat er ook wat minder überhaupt aan, aan dat wat ik al zei. Hè, de experimentele meme... Mm -hmm. die is hier relatief al onderbedeeld. En uh, groeit zeg maar toch al wel in de, in de underground. In Nederland uh, vind ik, vond ik het juist zo fascinerend... om al dat soort experimenten wel te zien. Toen ik al die jaren bij vertier een van de presentatoren was... heb ik ook, ik weet niet wat, allemaal voorbij zien komen. Niet allemaal even goed, maar daaruit groeit wel weer het een en ander. En hier... Nou, ik, vorige week ging ik naar een toneelstuk voor 80 pond per kaartje, mind you. Hè? Ja. 80 pond, bijna 100 euro. Uh, een, een gewone, super, super saaie voorstelling van Pygmalion van, van Bernard Shaw. Zeg maar My Fair Lady, maar dan het originele toneelstuk. Met grote sterren, maar er was niet doorheen te komen van een oudbolligheid. En dat, dat heb je hier daardoor. Hè? We krijgen allemaal hapklaar, suf... Voorgebakken voedsel nou, in het theater. Het is geen en leuk voorland. Maar ook in Engeland, eigenlijk net als hier in Nederland, is het nou ook weer niet zo dat het Engelse Malieveld en hier het Haagse Malieveld vol staat. Maar dat moet wel. Nou, ook weet. in Nederland en ook hier. Boven de Meulen, vanuit Engeland over de culturele kaalslag daar die dreigt of die al bezig is. Hartelijk bedankt. De villa is zo meteen na het nieuws bij u terug met ons eigen politieke vragenuurtje. Tot zometeen. Verrassende invalshoeken.